7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Griekse premier wil doorgaan met aangepaste regering. Obama door congresleden aangeklaagd voor strijd in Libië. En linkse oppositie kritisch over verlenging anti-piratenmissie Somalië. In Griekenland beslist het parlement vandaag over een nieuwe regering... onder leiding van premier Papandreou. De leider van de Paasok-partij maakte gisteravond in een toespraak op de Griekse tv... duidelijk dat hij aanblijft, maar dat hij wel wat mensen in zijn regering gaat wisselen. Zo hoopt Papandreou meer steun te krijgen voor de forse bezuinigingen... die hij moet doorvoeren. In Griekenland groeit de kritiek op die bezuinigingen... ook binnen zijn eigen Paasok-partij. Maar die bezuinigingen zijn voorwaarden om in aanmerking te komen... voor miljardenhulp van de EU en het IMF. Volgens de regering is de geldinjectie nodig, wil ze volgende maand de rekeningen nog kunnen betalen. Eerder op de dag wilde Papandreou nog een regering van nationale eenheid vormen, maar dat mislukte. De grootste oppositiepartij gaf aan dat ze wil dat Papandreou aftreedt en dat er nieuwe verkiezingen komen. Tien leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden klagen president Obama aan vanwege de oorlog in Libië. Het zijn drie democraten en zeven republikeinen. Ze vinden de strijd in Libië illegaal. Obama had aan het congres toestemming moeten vragen om oorlog te kunnen voeren mede ze. De NAVO-actie in Libië duurt nu 90 dagen. Volgens de War Powers Act moet een president binnen 60 dagen toestemming krijgen van het congres. Of binnen 90 dagen de troepen terugtrekken. Obama vindt dat de Amerikaanse bijdrage in Libië zo klein is dat toestemming van het congres niet nodig is. De website van de CIA heeft vannacht enkele uren platgelegen, vermoedelijk door een cyberaanval. Een groep hackers, die deze week ook inbrak in het computersysteem van de Amerikaanse Senaat, zegt ervoor verantwoordelijk te zijn. De groep had de aanval op de CIA-website aangekondigd via hun Twitter-pagina. De hackers claimen ook de verantwoordelijkheid voor eerdere aanvallen op computersystemen van Nintendo en Sony. Ze willen laten zien dat de internetbeveiliging van de grote organisaties zwak is. SP en GroenLinks zijn bang dat Nederland een grondoorlog in Somalië wordt ingerommeld. Dat bleek tijdens het debat over de verlenging van de antipiraterijmissie in de Golf van Aden. De partijen beschuldigen minister Hille van Defensie ervan dat hij de missie uitbreidt, zonder duidelijk aan te geven wat hij bedoelt met een robuuster optreden. Ze willen vooraf duidelijk geïnformeerd worden als bijvoorbeeld wordt besloten tot grondacties tegen Somalische piraten. Hele noemt de kritiek onzin. Hij zei letterlijk dat er iets harder op zal worden gemapt dan tot nu toe het geval was. Maar alles gebeurt binnen het mandaat. Het debat is op verzoek van SP en GroenLinks geschorst. Vandaag gaat het verder. Verwacht wordt dat in elk geval een meerderheid... van VVD, PVV, CDA, PVDA en ChristenUnie... voor verlenging van de missie zal stemmen. Bij een internationale justitieoperatie tegen het grootschalig witwassen van drugsgeld zijn twee Nederlanders opgepakt, één uit Amsterdam en één uit Rotterdam. In andere landen zijn nog vier verdachten gearresteerd. Er zijn tien huiszoekingen verricht, waarbij 2,5 miljoen euro, juwelen en computers in beslag zijn genomen. En ook chemicaliën om cocaïne te maken. Aan de operatie deden politie en justitie uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje mee. De zaak kwam aan het rollen bij een verkeerscontrole in Frankrijk. Daarbij werden in een Spaanse auto grote hoeveelheden bankbiljetten met cocaïnesporen gevonden. De Duitse oud-Europarlementariër Koch Merin moet haar dokterstitel inleveren... omdat ze plagiaat zou hebben gepleegd in haar dissertatie. Volgens de Universiteit van Heidelberg schreef ze grote delen van haar economieproefschrift... over uit meer dan dertig andere bronnen, zonder die te vermelden. Ze promoveerde in Heidelberg in 2000. Kogmerin legde vorige maand haar politieke functie neer... na de eerste beschuldigingen van plagiaat. Ze is de tweede Duitse politicus in korte tijd... die de dokterstitel moest inleveren. Eerder kwam oud-minister Gutenberg in opspraak... vanwege knip- en plakwerk in zijn proefschrift. Het Amerikaanse congreslid Giffords is ontslagen uit het ziekenhuis. De Democraten werd in januari van dichtbij in haar hoofd geschoten. De schutter opende het vuur op Giffords en een groep toehoorders... tijdens een politieke bijeenkomst. En daarbij kwamen zes mensen om het leven. De volledige maandsverduistering van gisteravond was op veel plekken in Nederland niet te zien. Het was op veel plaatsen te bewolkt om de volle maan in de schaduw van de aarde te zien schuiven. De verduistering begon rond half negen. Op het hoogtepunt was de volle maan door de schaduw oranje gekleurd. En kort na middernacht was de maan weer helemaal verlicht. Via livebeelden op internet was het natuurverschijnsel goed te volgen op andere plekken op de wereld. Dan het weer nog bewolkt en buien, vooral in het zuidoosten... ook met onweer, windstoten en hagel. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het oosten. Morgen eerst ruimte voor de zon, later meer bewolking... en in de avond opnieuw regen. Het wordt ongeveer 20 graden. En in het weekend is het regenachtig met vrij veel wind. A verkeersinformatie. In de westelijke helft van het land vallen er flinke buien. En daarom zijn de dagelijkse files in de Randstad wat langer. En er is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Op de A2 in de richting van Amsterdam. Tussen knooppunt Oude Rijn en Maarse staat drie kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. Een idee over commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland. We kennen de markten.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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Tweede Kamer maakt zich op voor een felle politieke strijd... over het verbod op onverdoofd ritueel slachten. Je kunt als journalist Syrië wel binnenkomen, bewees Harald Doornbos gisteren. En was er overigens ook heel snel weer weg. Ik spreek hem zo dadelijk... En in Griekenland blijven de financiële problemen... maar de politieke rust is wat weergekeerd. Want de Griekse premier Papandreou blijft aan... en gaat zijn regering herschikken, zei hij gisteren in een toespraak op televisie. Ik θα συνεχίσω op hetzelfde droom. Het droom van de Kathikontos, met de kinoleftische omade van PASOK... de Stelhechi en de el λαό. Morgen zal ik een nieuwe regering schermen... en ga ik ga eerst op de plek, de plek van de ik ga door op dezelfde weg. De weg van de plicht samen met de PASOK, Socialistische Partij en het Volk... na het vormen van een nieuwe regering zal ik het vertrouwen vragen. Het is tijd voor verantwoordelijkheid, Al dus de Griekse premier. Eerder op de dag had de regeringswoordvoerder laten weten... dat Papandreou een regering van nationale eenheid wilde nastreven. Maar dat ging dus niet door. De politieke manoeuvres van de premier hebben natuurlijk alles te maken... met die immens financieel-economische problemen waarmee Griekenland kampt. Onze correspondent Connie Keese in Athene. Connie, wat wil Papandreou bereiken met een herschikking van zijn kabinet? Nou ja, nu die vorming van een regering van nationale eenheid is mislukt, wil Papandreou toch met zo'n herschikking proberen genoeg steun te krijgen om het bezuinigingspakket door het parlement te loodsen. Dat zal niet eenvoudig zijn, want ook in zijn eigen fractie zijn er grote bezwaren. En uh, inmiddels uh, is wel duidelijk dat hij uh, niet uh, echt kan rekenen op de steun van de oppositiepartijen in het parlement. Ja, dus uh, van een nationale, uh, reg regering van nationale eenheid is helemaal geen sprake meer? Nee, dat is, dat is echt van de baan. Hij heeft het wel uh, gisteren de hele dag uh, geprobeerd... om consensus te vinden om zo'n regering te vormen. Maar uh, in een verklaring gisteravond laat... zei hij dus dat hij een vierde poging had gedaan. Het was niet de eerste om dat te vinden. Uh, dus zo'n consensus wordt trouwens ook gevraagd door de Europese Unie. En wat hij zelf zegt is dat uh, de oppositieleider... met uh, onmogelijke voorwaarden kwam om zo'n kabinet te vormen. Uh, bijvoorbeeld dat... Uh, dat wordt dan in de, achter de schermen gezegd dat de oppositieleider uh, wilde heronderhandelen met het IMF en de Europese Unie om uh, veranderingen aan te brengen in dat bezuinigingspakket. Ja, en dat zit er dus niet in. Uh, het kan niet versoepeld worden. Dan, dan is wel de vraag nog steeds: van, uh, dan gaat hij herschikken. Uh, maar waarom? Wat wint hij daar dan mee? Ja, dat, dat, dat moet nog blijken. Dat wordt een moeilijk probleem, denk ik. Hij moet uh, ministers gaan zoeken of misschien uh, technocraten of economen van buiten de partij die het eens zijn uh, met, uh, met die zware bezuinigingen die uh, worden opgelegd. Uh, nou ja, inmiddels uh, eisen uh, bijna alle partijen nu vervroegde verkiezingen. En ja, ik denk dat het af gaat hangen van uh, het stellen van de vertrouwenskwestie of Papandreou bijvoorbeeld in zijn eigen uh, fractie genoeg steun kan vinden. Ja, dan krijgt hij kritiek van alle kanten, van binnen en buitenland. Waarom heeft hij niet gezegd: Jongens, voor mij en anderen, ik stop ermee? Nou, ik denk dat hij toch nog een poging wil doen uh, om, uh, ja, om uit deze politieke crisis te komen. Uh, Griekenland is niet gebaard natuurlijk nu met vervroegde verkiezingen. Hè, dan zou alles stil komen te staan, uh, in ieder geval voor, voor een tijdje. En dan uh, is het natuurlijk onmogelijk om uh, dat bezuiningspakket uh, in het parlement te brengen. En dan komt ook uh, de financiering uh, in gevaar. Keese vanuit Athene over de politieke situatie in Griekenland. Europese leiders kunnen dus zaken blijven doen met premier Papandreou over de bezuinigingen en de privatiseringen. Onder de Europese leiders wordt het plan besproken om banken en andere grote investeerders, zoals pensioenfondsen, mee te laten betalen aan de redding van Griekenland. Daar ga ik over praten met de hoofdeconoom van ABN, Amro, Han de Jong. Meneer de Jong, goedemorgen. Goedemorgen meneer. Ja, die private partijen, eh, verzekeraars, pensioenfondsen, banken staan niet te trappelen, dat blijkt al. En dat blijkt ook uit de rondgang van de NOS. Um, is het logisch dat ze niet mee willen doen? Want de Kamer verwacht dat ze het wel doen. Um, ja, ik denk dat het vrij logisch is uh, dat uh, eh, particuliere partijen niet staan te trappelen om, uh, om, om mee te doen. Omdat uh, het te riskant is? Ja, dat is duidelijk. Nou, zijn er zijn natuurlijk wel twee, twee vormen van meedoen. Hè. Je kunt natuurlijk zeggen: kijk, de. de de houders van van uitstaand papier, die hebben dus eigenlijk een relatie met Griekenland. En het vervelende voor de, voor de overheden is eigenlijk dat de, de, de Europese Unie en het IMF die financieren niet alleen, het, oops, niet alleen het begrotingstekort in Griekenland, maar die financieren eigenlijk ook de, de aflopende schuld van, van Griekenland. Er staan allerlei obligaties uit en die, die lopen bij voortduring af. En de particuliere partijen zijn op niet bereid om, uh, om die te verlengen. Um, en, en dat komt dus allemaal dan op het bord van de, van de overheidssector. Ja. Um, dus het is wel begrijpelijk dat er een, uh, een wens is om die particuliere sector ook mee te laten doen. Maar ik denk dat dat niet veel verder kan gaan dan uh, het, het doorrollen. Van, uh, van bestaande en aflopende schuld. Ja, en zelfs dat doorrollen kan al wel consequenties hebben. Want je hebt ook al die kredietbeoordelaars. Je ziet het nu in Frankrijk gebeuren. Ook banken worden daar afgewaardeerd... omdat ze veel belangen in Griekenland hebben. Het kan consequenties hebben. Ja, dat kan zeker consequenties hebben. Dat is een, een, heel, uh, ja, een heel precair uh, spel. Uh, uh, er wordt nu gezocht eigenlijk naar een formule... Uh, uh, waarbij er toch een bijdrage van uh, die particuliere houders... van dat uh, schuldpapier wordt... Uh, ...geleverd zonder dat dat door de, door de, door de kredietbeoordelers wordt, wordt gezien als een, ja, we noemen dat een credit event. Ja. Uh, en, en eigenlijk is dat to, toch een beetje een, een wanbetaling. Uh, en dat betekent dat het alleen maar op vrijwillige basis kan. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon uh, moeilijk om uh, uh, particuliere houders van uh, schuldpapier uh, op vrijwillige basis huh. ertoe te brengen om, uh, om dat door te rollen. Wat zou ABN AMRO over kunnen halen? Op wat voor voorwaarden zegt u van... Daar zouden wij aan mee kunnen doen? Uh, nou, wij hebben al een aantal keren dacht ik, gepubliceerd... dat wij uh, op het ogenblik helemaal geen uh, Grieks overheidspapier hebben. Dus nee. voor ons is het denk ik niet aan de orde. Maar, maar kopen is dan geen optie? Nou, je kunt altijd kopen, maar ik denk niet dat, dat, uh, dat, je, dat je dat kunt verwachten... van, uh, van een, een bank, niet alleen van ons, maar, nee. uh, maar mijn, ook niet van een andere banken. Nee. Uh, wat je zult moeten doen is... Uh, uh, op de een of andere manier een, een, een loketje inbouwen. Of wat natuurlijk ook nog kan, en zeker in een aantal landen is dat vrij gebruikelijk. De, de overheidssector kan natuurlijk proberen om het, uh, het bankwezen achter de schermen toch onder enige druk te zetten. En ja. uh, dat, dat zie je natuurlijk ook nog wel eens gebeuren. Ja. Dus als minister De Jager bij u komt, dan zegt u nou, gaat u maar een deur verder bij een bank die daar nog wel in Griekenland investeert zal niet bij mij komen, hij nee. kan bij bestuur. Ja, maar um, uh, ik, ik, ik kan mij voorstellen dat er zoiets uh, wordt gezegd. Ja. En zou het helpen, die banken die dan uh, daar wel in zitten... en die wel gevraagd wordt dat door te laten rollen, zoals u dat noemt... zouden die over zijn streep kunnen uh, worden getrokken door uh, wat, uh, wat Welling zegt vanochtend in het FD... dat dat Europese noodfonds naar 1500 miljard euro zou moeten? Zou dat voldoende garanties een voldoende vangnet opleveren? Ja, wat je natuurlijk kunt voorstellen is dat er... Uh... Dat, dat er wordt gezegd, jongens, als je het doorrolt... dan krijg je een, een garantie eh, tot een zekere hoogte eh, vanuit dat noodfonds. Um, en dat, dat zou een, een loketje kunnen zijn voor particuliere partijen... om uh, inderdaad uh, daaraan mee te doen. Ja. Vindt u van een harde opstelling van minister De Jager? Um, het lijkt me dat die vooral gedreven wordt... door de, ja, door de sentimenten in de politiek op het ogenblik. Ja. Uh, dat niet alleen de belastingbetaler daarvoor op moet draaien. Nou, kijk... Dat, dat begrijp ik wel. Er zijn natuurlijk twee zaken. Dat is ten eerste de, de stellingname als zodanig. Ik denk dat die best wel begrijpelijk is. En het andere is de, laat ik zeggen, de, de, stra, de, de strategische diplomatie. Ik, ik ben een beetje bang dat je met een hele harde opstelling heel vroeg in dat onderhandelingsproces, want uiteindelijk wordt het natuurlijk toch pas op de Europese top, worden er pas echt zaken gedaan. Ja. Um, ik denk dat je door uh, zo heel vroeg al je kaarten heel hard op tafel te smijten... Um, ja, dat dat toch niet helemaal de optimale strategie is. Dat je niet bereikt wat je wil bereiken. Hij moet wat meer met stroop smeren. Ik ben bang van wel. Meneer de Jong, Han de Jong, hoofdeconom van ABN AMRO. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Graag. De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over onverdoofd slachten. Ritueel slachten. Met een heleboel deskundigen en een heleboel meningen. Hoort u zo meer over. Naar de verkeersinformatie. Zware ochtendspits, Dennis mooi. Nou, tot nu toe valt het wel mee, behalve dan in de, in de randstad, uh, Marcel, want daar zijn de dagelijkse files wat langer uh, door, uh, door de buien. Bij Utrecht is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A2 in de richting van Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarsen staat 5 kilometer file. Drie rijstroken zijn er dicht. En de dagelijkse file op de A7 richting Zaandam is wat langer. Tussen Purmerend en Zaandijk staat in totaal zo'n 7 kilometer file. En aansluitend op de A8 naar Amsterdam voor het Koenplein 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Kort over zeven geweest. Journalist Harald Doornbos van de geassocieerde persdiensten, de GPD... is een van de weinige buitenlandse journalisten die illegaal Syrië is binnengegaan. Vanuit Turkije loodsten gidsen hem over bergpaadjes naar het buurland... waar het leger op het ogenblik mee korte metten maakt met demonstrerende burgers... en de pers bepaald niet welkom is. Harald Doornbos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent ook weer terug. Snel teruggekomen, ook weer in Turkije. Waar ben je geweest eigenlijk? Het was een klein dorpje aan de Syrische kant van de, van de grens... Uh, kijk, we waren natuurlijk te voet met die gidsen, dus we konden natuurlijk niet tientallen kilometers bijvoorbeeld naar nee. in Syrië ingaan. Uh, maar het ligt aan de Syrische kant van, uh, van, van uh, Antakya. En Antakya ligt hier in Turkije, dus je moet hè, met bergpaadjes, je zei het al, bergpaadjes, met gidsen, uh, door bossen. En dan kom je uiteindelijk in Syrië aan en dan hoop. Maar natuurlijk dat je uh, legereenheden en van Turkije en van Syrië niet tegenkomt. Nee, maar heb je ze wel gezien? Op een gegeven moment moesten we achter wat rotsen schuilen. omdat er een, een Turkse legervoertuig over zo'n grenspad uh, aan kwam rijden. Het is dus daar achter een rotsen. ...wegduiken en uh, de tolken hadden trouwens ook mobiele telefoontjes bij zich, de tolken en de gidsen. Uh, en dus dan liep er steeds eentje vooruit en die zei dan van uh, over de mobiele telefoon tegen de ander die bij ons bleef... ...van oké, okay, de komende 100 meter of 200 meter is het oké okay. en dan konden we weer doorlopen. Een stukje op een gegeven moment uh, toen we in Syrië aankwamen, daar hoop je natuurlijk echt dat je niet, uh, niet het leger tegen het lijf loopt. Ah. Uh, dat gebeurde ook gelukkig niet, maar omdat we dus uh, ja, een van de reinigen waren die erin gingen, uh, hadden we eigenlijk geen idee van of we de, wat we daar nou konden verwachten. Of we daar nou er geen, uh, geen soldaten zouden zien in Syrië, of juist heel veel. Uh, dus het was een beetje afwachten. Wat we wel veel zagen waren dus op een gegeven moment uh, uh, vluchtelingen die daar in die bossen en uh, boomgaarden allemaal zaten. Ja, die verschuilen zich daar, of willen zij uiteindelijk naar Turkije? Ik denk eigenlijk dat het, om, hè, omdat wij dus ook zelf daar geen Syrisch leger zagen, is dat een soort van, uh, van niemandsland geworden op dit moment. Uh, en, en dat is dus, ja, zijn bossen, bergen en mensen zijn daar naartoe gereden. Ze zijn midden in de bossen met, uh, met, met ja, auto's, taxis, kleine vrachtwagentjes, mensen hadden ook soms koeien bij zich. Uh, hebben in hun voertuigen dan hun laatste bezittingen, al hun bezittingen meegenomen. Ik heb eigenlijk sterk het idee dat ze die plek vlak in de buurt van, van Turkije eigenlijk gebruiken als een soort van laatste, laatste uh, ja, wacht, wachtplaats. Als het leger, het Syrische leger, de aanval op hen inzet... zouden ze hè, hun, hun laatste spullen in de, in de steek kunnen laten... en de oversteek kunnen wagen naar Turkije. Daar hebben ze dan ongeveer een half uur voor nodig. Uh, en omdat het nog relatief rustig was daar in dat deel van Syrië... En zijn ze dus wel geplucht, maar hebben ze nog even hun auto's en laatste bezittingen bij zich. En pas dus als het Syrische leger er echt aan zou komen, dan, dan laten ze ook die laatste bezittingen in de steek. En dan gaan ze met, uh, nou ja, alleen een plastic tasje de grens met, uh, met Turkije over. Ja, en verwachten ze dat? Denken ze dat inderdaad het, het Syrische leger binnenkort daar ingrijpt? Want als jij weet dat ze er zitten, weten zij het ook. Ja. Ja, daar kan je wel van uitgaan, ja. Ze hebben allemaal he, over die auto's... Uh, hebben ze allemaal die plastic uh, zeiltjes gespannen, het regent. Dus mensen zitten daar werkelijk in de blubber in zo'n bos. Ik heb er ongeveer duizend of 1200 gezien. En, en ja, uh, het Syrische leger moet, daar, moet daarvan weten. Ik ben er vannacht nog aan de Turkse kant van die grens geweest. Uh, wat opviel was dat er, dat er veel meer Turks leger daar stond... om dus te voorkomen dat journalisten weer uh, die... Uh, die crossing maken, dus naar de andere kant van de grens, naar Syrië gaan. Uh, want er waren allemaal geruchten. En nogmaals, het zijn allemaal geruchten. Moeilijk te bevestigen natuurlijk, maar er waren geruchten aan de Turkse kant... dat het Syrische leger richting die vluchtelingen aan het optrekken was. Of dat waar is, weet ik verder niet. Uh, maar wat wel duidelijk is... Ik dat tenminste was bij die vluchtelingen, hè, dat die vluchtelingen geen wapens bij zich hebben. Het gaat met name om, om eh, veel kinderen. Eh, veel kinderen 5, 6, 7 jaar oud die daar in die bossen zitten met hun ouders. Uh, en die mensen zijn met name heel erg bang. Bang omdat ze alles natuurlijk op punt staan te verliezen. Ze zijn al half gevlucht eigenlijk. En uh, bang natuurlijk ook dat het, uh, dat het leger toch. Richting die bossen optrekken. Ja. Uh, zodat ze echt naar Turkije moeten vluchten. Harald Doornbos van de GPD was even in Syrië. Harald, dankjewel. Dan naar de politiek, naar de Tweede Kamer. De mensenrechten komen in gevaar. Als het ritueel slachten onmogelijk wordt gemaakt, zegt CDA-Kamerlid Henk-Jan Ormel vandaag. Hij doet daarmee een laatste poging om te voorkomen dat het onverdoofd slachten wordt verboden, zoals een Kamermeerderheid lijkt te willen. De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over het verbod met een heleboel deskundigen. Wilma Borgman in Den Haag gaat dat allemaal volgen. Aan het Binnenhof is dierenwelzijn populair tegenwoordig. En dus was er in april bij het eerste deel van het debat zomaar een Kamermeerderheid, die het ritueel onverdoofd slachten wil verbieden. Dat ging wel een tikje te snel volgens delen van de achterban van bijvoorbeeld PvdA, VVD of D66. En Joodse en Islamitische organisaties vonden dat ze veel te weinig bij de discussie waren betrokken. Dus komen er vanmorgen wetenschappers en religieuze organisaties naar de Tweede Kamer. Is het onverdoofd slachten echt zoveel dier onvriendelijker dan het gebruikelijke slachten? En hoe zit het met de religieuze voorschriften? Verbieden die een verdoving nou wel of niet? De Partij voor de Dieren heeft die informatie niet meer nodig. Esther Ouwehand van die Partij voor de Dieren weet nu al zeker hoe het zit. De wetenschappelijke consensus is al jarenlang duidelijk... dat achterwege laten van die verdoving veroorzaakt zoveel pijn en stress... dat nu uh, vinden wij ook het moment wel is om te zeggen... ja, dat is dus niet langer te rechtvaardigen. En dat verschil tussen uh, wel de dieren verdoven vooraf en niet... dat is echt heel groot. Maar daar is niet iedereen het over eens... Ook partijen als de VVD zijn er verdeeld over. En weegt dierenleed dan zwaarder dan godsdienstvrijheid? Maar die verdeeldheid leidt er niet toe dat de partij van mening verandert, zegt het Kamerlid Janneke Snijder. Dat onverdoofd slachten moet gewoon stoppen. We hebben gekeken naar wat, wat, hoe gaat het met het dierenleed. Daar is extra dierenleed. En als je het hebt over de geloofsvrijheid, wat naar ons idee en ook rekening, uh, ons rekenschap geven met de uitspraak van het Europese Hof... de geloofsvrijheid niet aangetast. Volgens het CDA is het eigenlijk een kwestie van mensenrechten... dat ritueel slachten. Een moslim, een Jood, moet volgens het Kamerlid Ormel... de vrijheid houden om zonder verdoving vooraf een dier te slachten. Ja, ik rijk de hand uit naar vertegenwoordigers van Partij van de Arbeid... van de VVD, van de PVV... SP GroenLinks, om toch nog eens goed na te denken... als zij strijden voor mensenrechten in het buitenland. Of we dan niet ook moeten strijden voor mensenrechten in ons eigen land. Dit is een grondrecht, de vrijheid van godsdienst. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Vindt u dat de mensenrechten in Nederland op het spel staan hierdoor? Als je vrijheid van godsdienst een mensenrecht noemt... en als je beseft dat mensen tot in de kern van hun wezen... en van hun religie geraakt worden door dit mogelijke verbod... dan kun je zeggen dat mensenrechten op spel staan. PvdA en D66 willen nu nog niet zeggen... of ze hun mening van april ook na de hoorzitting zullen handhaven. En ook het standpunt van de PVV is onduidelijk. Woordvoerder Dion Graus was in april nog hartstochtelijk voorstander van het verbod... Maar de PVV is ook altijd hartstochtelijk verdediger van de rechten van het Joodse volk. Hoe dat uitpakt, blijkt volgende week bij het debat in de Tweede Kamer. En vandaag dus de hoorzitting. Wilbaum Borgman hoorde u na half acht. Praat ik erover door met cultuurtheoloog Frank Bosman over dat onverdoofd ritueel slachten. Dan naar Den Haag op een andere plek. Den Haag probeert mensen over te halen om daar te komen wonen. Dat doet ze om forensenverkeer tegen te gaan. Maar ook om te laten zien dat Den Haag eigenlijk best wel een leuke stad is. Marco P. Visser is vanochtend de hele ochtend in de Hofstad. Er zijn al wel meerdere plaatsen en zelfs provincies in Nederland... die uh, experimenten met proefwonen hebben gedaan. De hele provincie Zeeland bijvoorbeeld. In, uh, in Noordoost-Groningen ben je ook van harte welkom. Uh, maar Den Haag proef wonen in Den Haag. Is dat nou nodig vraag ik me af. Ik bedoel het is geloof ik de tweede stad van Nederland. Half miljoen inwoners. De koningin woont hier. Wie wil hier nou niet wonen? Maar goed het schijnt dan toch voor sommige mensen toch een hele lastige beslissing te zijn om, eh, om, om naar Den Haag te gaan vertrekken. En daarom een experiment, een proef. Een stuk of dertig mensen zijn uitgenodigd om hier eh, een weekje in de Hofstad eh, neer te strijken om te kijken hoe het hier is. En dat hebben ze ook nog heel leuk georganiseerd. Want de mensen krijgen niet alleen een compleet ingerichte woning aangeboden voor een weekje. Maar ze worden ook allemaal gekoppeld aan een greeter in Schitterend Haags. En een van die greeters is Jos Nussen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe word je greeter? En waarom heet dat eigenlijk zo? Eén vraag tegelijk. kan eens raken ja. in de war. Een greeter heet een greeter omdat het begin jaren 90 in New York is ontstaan. Dus een mevrouw die met pensioen ging en New York had een hele slechte imago. En ze wilden laten zien dat New York ook leuke kanten heeft. Dus het is niet in Noordoost-Groningen begonnen? Nee, dan, dan zou je het ook waarschijnlijk anders uitspreken. Ja. Zeg, en, en, en een greeter is iemand, nou legt u het zelf maar even uit, wat, wat doet u? Een greeter is een hagenaar die zo trots is op zijn eigen stad, dat hij gratis mensen de stad laat zien. En niet als een gids, maar als een hagenaar. Dus je krijgt een stukje door de ogen van een hagenaar te zien. En je wandelt met iemand een uur of twee, drie. En je vertelt de leuke dingen, de dingen die jij leuk vindt in de stad. En dat, dat is ontzettend leuk. Het is ook ontzettend leuk dat Hagenaars eindelijk trots durven te zijn. Want ja. dat hebben we heel lang hebben we dat een beetje verstopt. En dat is natuurlijk onzin. Luisteraars Jos Nussen staat hier voor me met zijn armen over elkaar. Trots. Met zijn hoofd vier in de wind. Terwijl zachte regendruppels op hem neerdalen. Een trotse Hagenaar. Hagenees. Ja, nou zeg het maar. Hagenaar of Hagenees. Dat... Ik vind het alle twee goed. Maar trots zeker. Ik, uh, Den Haag is een ontzettend leuke stad. Er zitten uh, heel veel vooroordelen aan die stad gekleefd. Waar die vandaan komen, weet ik niet, want ik ben een Hagenaar. Het zou hier saai zijn, absolute onzin. We liggen hier aan zee, prachtig. We zitten hier midden in de ambtenarenwijk, nu met veertien ministeries, die ze dan weliswaar waarschijnlijk aan het, uh, aan het terugbrengen zijn. Boring. Sorry, maar die greeters. Oké, okay, die greeters. Nee, maar even, u bent heel erg trots op uw stad. Ja. Maar kennelijk heeft Den Haag toch een probleem. Want heel veel mensen, dat zijn er hebben ze uitgekend, hè, ongeveer 90.000, die zitten iedere dag in de auto of de trein, ochtends naar Den Haag om te werken, s'avonds weer naar huis. De mensen willen hier niet wonen. Ja, maar wie hebben dan eigenlijk het probleem de Haag of die mensen die iedere dag in de file staan? <laughs> ik denk, ik vind het onverstandig. Maar, maar ik... begrijpt u dat? Kunt u zich daar iets mee voorstellen? Of bent u gewoon zo... Bij die mensen in de file? Of ik me daar iets mee voor kan nou, dat stellen? Dat mensen aarzelen om hier te gaan wonen. Ja, het is natuurlijk een hele grote beslissing om een andere woonplek te kiezen. Maar als de... Uh, aarzel zit in de vooroordelen, zou ik zeggen. Laat je overtuigen en laat ze wegnemen. Want... Weet u wat we gaan doen? Ik heb straks even een afspraak met de wethouder over dit verhaal. En dan gaat u vast naar uh, de bewoners toe om er een wakker te maken, want ze kunnen natuurlijk voor hun doen uitslapen. Ik denk het, ja. Ik weet niet waar meneer Colijn waar je naartoe gaat, uh, vandaan komt normaal gesproken. Maar, uh, Als u nou voorzichtig bij hem vast op het slaapkameraam gaat kloppen? Ik weet niet of hij in Lavenetre zit, dan zit hij misschien op 22 <lacht> hoog en ik ben wel lang. maar. <lacht> ik stel voor dat u hem vast wakker maakt en dan komen wij straks kijken. Zien we elkaar straks weer, tot zo. Bedankt, tot zo. Dag greeter. Greetings. Greetings, ja, tot zo. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Bij Gazelle zeggen we altijd, ga lekker fietsen. Maar met flinke tegenwind is dat niet per se heel lekker. Ervaar daarom nu het gemak van een Gazelle elektrische fiets. Maak een spontane proefrit bij uw Gazelle-dealer... of volg onze landelijke promotietour op gazelle.nl. Ja hoor, een andere manier van werken. Moet dat? In de regel is uw organisatie behoorlijk flexibel. En toch, toch zou het best wat makkelijker mogen gaan. Schouten en Melissen helpt mensen in organisaties... het beste uit zichzelf te halen.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 Maak nu uw spaardoelen concreet op rabobank.nl. Sparen kost slimmer. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. De recessie heeft veel ICT-bedrijven op hun plek gezet. Voor ons blijft die plek bovenaan. Capgemini staat met trots bovenaan in de categorie maatwerksoftware... outsourcing, consultancy en detachering... in de managementteam ICT-gids 2011. Capgemini. People matter. Results count. Maak nu uw spaardoelen concreet met de Rabo Spaarwijzer. Ga naar Rabobank.nl Spaarwijzer. Radio 1. Het NOS-journaal. Papandreou wil bezuinigingen doorvoeren met nieuwe regering... en Obama voert illegale oorlog in Libië volgens congresleden. Het is twee over half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Vandaag wordt de knoop doorgehakt over een nieuwe regering in Griekenland. Wel onder premier Papandreou die blijft aan... maar er zullen wel diverse andere mensen komen in zijn regering. De premier hoopt met een nieuwe regering meer steun te krijgen... voor de bezuinigingsplannen die hij moet doorvoeren... want die zijn hard nodig om uiteindelijk de miljardensteun van het IMF te krijgen. Volgens correspondent Connie Keeser zal premier Papandreou nog een poging doen om uit de crisis te komen. Griekenland is niet gebaard natuurlijk nu met vervroegde verkiezingen. Dan zou alles stil komen te staan, in ieder geval voor een tijdje. En dan is het natuurlijk onmogelijk om dat bezuiningspakket in het parlement te brengen. En dan komt ook de financiering in gevaar. President Obama is aangeklaagd door leden van het Huis van Afgevaardigden, zowel republikeinen als democraten. Ze vinden dat de oorlog in Libië illegaal is... omdat Obama toestemming aan het congres had moeten vragen. De War Powers Act stelt dat een strijd die langer dan 60 dagen aanhoudt... moet worden goedgekeurd door het congres. En die oorlog in Libië duurt nu 90 dagen. Hackers hebben vannacht waarschijnlijk de website van de CIA platgelegd. De groep had de cyberaanval via Twitter aangekondigd. En de hackers claimen ook andere grote aanvallen, bijvoorbeeld op Nintendo en Sony. Doel van hen is om aan te tonen dat websites van grote organisaties een hele zwakke beveiliging hebben. Er zijn twee Nederlanders opgepakt bij een grootschalige operatie tegen witwassen van drugsgeld. Ook in andere landen zijn verdachten opgepakt. Politie en justitie uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje hebben huiszoekingen gedaan. En er zijn juwelen, computers, geld en chemicaliën om cocaïne mee te maken in beslag genomen. De Europese justitieorganisatie Eurojust ontdekte de witwaspraktijken en de link met Nederland bij toeval. In uh, maart 2010 is er een voertuig aangehouden waarin... Uh... ...verdacht veel euro's zaten, meer dan 800.000 euro's. En toen zijn de Fransen dus onderzoek gaan doen... ...en er bleken dus ook sporen van cannabis en cocaïne op die biljetten te zitten. En toen zijn ze daar verder gaan rechercheren... ...en toen bleek het dat het om een groot netwerk ging, zeg maar. En er is hier onderzoek gedaan. En zijn de personen in Nederland ook in beeld gekomen. Alweer een plagiaatkwestie in Duitsland... nadat oud-minister Gutenberg zijn dokterstitel moest inleveren... is ook oud-europarlementariër Kochmerin doctor af. De Universiteit van Heidelberg trok haar titel in... omdat ze grote delen uit haar economieproefschrift zou hebben overgeschreven. Kochmerin liet in een schriftelijke verklaring aan de ARD... de omroep weten dat de commissie die haar doctoraat het heeft gegeven... nu een andere afweging heeft gemaakt dan destijds in 2000. De Promotionsausschuss had me in jaar 2000 in volle kennis aller eklatanten schwächen mijn arbeid den doktortitel verliehen. Heute ziet de Promotionsausschuss dat anders. En na de eerste beschuldiging van plagiaat vorige maand legde ze haar functie al neer. En ja, het was lastig gisteravond door de vele wolken, maar in sommige delen van Nederland was de volledige maansverduistering dan toch te zien. In heel veel delen niet. In andere landen hadden mensen meer geluk, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Ja, het was heel uh, cool. 'cos je kunt zien dat de maan rood is. En uh, dat is heel rood. Iedere dag als je uit het huis gaat kijken, is de maan wit, Maar vandaag is de maan rood. Dus het is echt awesome. Die verduistering begon om half negen. En net na twaalf uur was de maan weer helemaal zichtbaar. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weer. Na een paar dagen met wat rustiger weer volgt vandaag een actieve storing met regen- en onweersbuien. Momenteel valt er in het westen al buiige regen... en deze breidt zich in de loop van de ochtend uit richting de rest van het land. Lokaal kan het daarbij onweren. Vanmiddag zien we hier en daar enkele opklaringen... maar dan staan er ook stevige onweersbuien... met vooral in het zuidoosten en oosten kans op windstoten en hagel. Toch loopt de temperatuur nog op tot een graad of 20... en daarbij staat een meest matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen... maar vooral aan zee ook kans op een enkele bui. Die minima liggen rond een graad of 10... Morgen, vrijdag, begint met zon, behalve in het noorden waar kans is op een enkel buitje. Gedurende de dag neemt de bewolking toe en in de avond volgt dan regen. Het wordt opnieuw een graad of 20. Het weekend verloopt dan herfstachtig. Het is bewolkt, regenachtig en er staat veel wind. Met 18 of 19 graden is het bovendien vrij fris. ANW-verkeersinformatie. De, de dagelijkse files in het westen van het land... zijn wat langer door de buien. Buiten de Randstad staan er eigenlijk nauwelijks files. In totaal in het hele land staat er bijna 140 kilometer. Op de A2 bij Utrecht in de richting van Amsterdam... staat tussen Eveningen en Maarsen kilo 12 kilometer zelfs. Er zijn drie rijstroken dicht, want er is een ongeluk gebe gebeurd. En op de A7 horen de dagelijkse file tussen Purmerend en Zaandam 8 kilometer. En dan op de A8 richting Amsterdam... Voor het Koenplein 5 kilometer. Poppins, De hartverwarmende Broadway hitmusical stopt definitief op zondag 28 augustus. Na meer dan 550 voorstellingen... vliegt Mary Poppins voor de allerlaatste keer over het Circus Theater in Scheveringen. Beleef de magie van Mary Poppins, nu het nog kan. Dit is echt je allerlaatste kans. Boek nu op 0900 1353... of op musicals.nl. Auto's. Dit is hoe we ze bij Volvo zien... Bij Volvo draait alles om mensen. Zo ontwerpen we, zo bouwen we, zo onderhouden we. Met respect voor de wereld, liefde voor details... en passie voor alles wat mensen beweegt. Dat voelt u achter het stuur. Dat voelt u bij de Volvo-dealer. Daarom rijdt u Volvo. Volvo. Voor LIFE.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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1. Journalen. U kunt ons volgen via Twitter voor uw vragen en opmerkingen. NOS Radio 1, dat is ons account. Eerst naar de sport? Tom van Heck. goedemorgen. Goedemorgen. De clubs in betaalde voetbal moesten gisteren de begroting inleveren bij de KVB. Had iedereen dat keurig op tijd netjes en zeist? Nou, voor zover bekend heeft in ieder geval uh, iedereen een schriftje ingeleverd. Laat ik het zo maar zeggen. En uh, de vraag is niet zozeer of ze dat schriftje zouden inleveren. Want dat doen ze dat altijd allemaal wel keurig op tijd. Maar de vraag is wat er inderdaad uh, in staat. Het is eigenlijk les 1 van het Nibut. Je moet uh, aantonen dat je uh, net zoveel inkomsten hebt als dat je uitgeeft. De clubs zijn nogal eens goed om uh, verwachte uitkomsten daarin uh, te gaan meenemen. Of voor mensen die zogenaamd toezeggingen hebben gedaan. Dus het zal alweer een heel gepuzzel worden voor de licentiecommissie van de KNVB... om dit uh, allemaal te onderzoeken. Dus er gaat ook wel enige tijd overeen. En dan kun je in uh, uiteindelijk drie categorieën terechtkomen. Eén, dan kom je onder direct toezicht van de KNVB. Twee, onder een soort verminderd toezicht. En alleen in categorie drie ben je gezond. Dat dat zijn meestal maar heel weinig clubs. En dan kun je dus ook nog kijken dat je zo'n stand krijgt... aan het begin van het seizoen met allemaal van die sterretjes. En dan moet je per sterretje kijken hoeveel punten je in mindering hebt. Dat is vorig jaar met name in de Jupiler League uh, gebeurd. En alleen uh, NAC had het ook in de Hoogste Divisie. Uh, op vooral is er al één uh, nou ja, toch wel vrolijke begroting ingeleverd. Dat is Vitesse. Ja. Want die hebben een uh, niet sluitende begroting ingeleverd... met een keurig briefje van meneer Jordania erbij... dat hij persoonlijk uh, te goed uh, de, uh, de garant staat... ...voor alle tekorten, zeg maar. Oh, dat is wel makkelijk. Maar. Dat is makkelijk, maar de vraag is natuurlijk uh, ja, wat je daarmee moet... ...of je daarmee akkoord kan gaan. Vorig jaar is uh, Jordania al eens onderzocht... ...of dat dan ook inderdaad allemaal wel zo zou kunnen. Vorig jaar heeft hij geloof ik wel een groot deel van die tekorten aangevuld. Maar goed, ook dat blijft een belangrijke vraag hoe daarmee om te gaan. En of bijvoorbeeld Vitesse niet meteen met puntenmindering start. En die willen nog altijd kampioen van Nederland worden binnen twee jaar. Dus dat, uh, dat ligt dat weer wat verder weg. Maar de komende weken zal wel langzaam naar buiten komen... ...hoe dat zo per club een beetje gegaan is, maar ik denk dat er heel wat clubbestuurders enigszins uh, uh, zwetend de nacht doorbrengen in afwachting van wat de licentiecommissie gaat beslissen over hun club. Ja, en je voorspelt al eerder, daar zullen er wel veel in categorie uh, 1 terechtkomen. Ja, ja, dat zullen er waarschijnlijk wel steeds meer zijn, ja. Goed. Nou, we kunnen ook niet allemaal Malaga heten. Nee, heeft veel nee. geld een rijke Arabier is daar. En heeft nu ook Joris Matthijsen aangekocht. Ja. Is dat, dat verstandig is... van Matthijs om van Haasvouw naar Malaga te gaan? Ja, het is... Uh, kijk, Malaga is geen slechte club. De nummer 11 van Spanje wil wat uh, versterken. Uh, nou, heeft Van Nistelrooy al. Heeft Matthijs, er zijn allebei wel spelers redelijk op leeftijd. Matthijs heeft een beetje een ongelukkig seizoen achter de rug. Uh, was ook bij Ajax in beeld. Vooral als Vertongen zou vertrekken. Dus het zal Ajax niet, uh, niet leuk vinden. Ja, je gaat wel weer uh, naar weer een nieuwe stap. Op een bepaalde leeftijd. Anderzijds, het is misschien ook een mooi avontuur. Zoals dat zo mooi heet. En ongetwijfeld uh, zal er ook een zijn salaris tegenover staan. En uh, spelen in de hoogste divisie in Spanje is natuurlijk geen schande. Dus op zich uh, ja, kan ik me deze stap wel voorstellen hoor, van Matthijsen. En een mooie woonomgeving. En huizen genoeg <laughs> op dit moment daar. Dus ja, ook, dat ook dat nog. Ja. Dat is geen probleem, vinden van het huis. En personeel. <laughs> nou, dan toch nog even bij, A bij Ajax te blijven. De, de kruifrevolutie krijgt ja. wat gestalte. Ja, want uh, gisteren is eigenlijk uh, nou ja, een van de hoofdrolspelers in het, uh, in het hele spel Older Riekring, de, de, de hoofd van de jeugdopleiding, daar had Kruis zijn pijlen van begin af aan opgericht. Die is gisteren eh, vertrokken. Die heeft gezegd, ik ga dat niet meer, eh, meer volhouden, zeg maar. Dat zat er ook wel in. Dus dat is de volgende stap, waardoor Bergkamp en Jonk veel meer te zeggen krijgen in de jeugdopleiding, wat ook de bedoeling was. Eh, het vinden van een nieuwe directeur, dat is nog niet zo makkelijk. Mark Overmars was eerder al eh, afgehaagd. Die zei, ik, ik ben daar nog niet aan toe. Ik wil wel wat doen bij Ajax, maar dit is mij nog een te grote stap. Toen was die Chola Ling ineens. Dat is een, een gevierd zakenman en een handige rechtsbuiten ja. vroeger. Maar die bezat ook een Tsjechische uh, club. Daar in ieder geval grote belangen in. En nou, de FIFA zei meteen, dat kan helemaal niet. Want dat is belangenverstrengeling. Dat mag helemaal niet. Een soort Jordania constructie krijg je anders. Dus dat mag helemaal niet. Maar nou schijnt het toch dat Ling heeft aangegeven... dat hij dat belang zou willen afstoten. Dat hij daarvan zou willen afzien. En dan zou het allemaal wat dichterbij komen. Maar dat blijft nog wel een heel uh, gepuzzel. Maar uh, da, de revolutie die heeft ingezet... Uh, gaat door en door. Dat is wel duidelijk. Ja, het krijgt langzaam vorm. Goed. Ja. Dank je Tom, tot morgen. Joei. Nou, Mark-Robin Visser in Den Haag, waar het goot van de regen vanochtend is. En dat maakt de stad niet aantrekkelijk. Terwijl die stad wel aantrekkelijk zou moeten zijn om er te komen wonen, Mark-Robin Visser. Maar we horen hem niet. We zien nou toch weer? Nou. Nou, goed. U houdt hem te goed. We hebben wat problemen daar met de verbinding. Het schijnt door het hele slechte weer daar te komen. We komen erop terug over, uh, op Den Haag als uh, ideale woonomgeving. Daarna de Tweede Kamer, ook in Den Haag. Vandaag u hoorde we al eerder een hoorzitting over onverdoofd ritueel slachten. Aanleiding is het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om dat te verbieden. In de discussie over dat verbieden van deze vorm van slachten... staat dierenwelzijn tegenover vrijheid van religie. Over de achtergrond, volgens Bijbel, Koran en Torah... van dat ritueel slachten ga ik praten met cultuurtheoloog Frank Bosman. Meneer Bosman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zullen we eerst naar de, naar de bron gaan? In welke religieuze boeken kunnen we er iets over vinden? Nou, we kunnen iets vinden in de boeken Deuteronomium en Leviticus. Dat zijn twee bijbelboeken die de joden en christenen met elkaar delen als heilige boeken. En daarin zijn een heel aantal wetten opgenomen rond, rond eten. Wat mag je wel eten, wat mag je niet eten. Hoe moet je het klaarmaken en welke soorten eten mogen wel of niet met elkaar in contact komen. En daarin staan ook een aantal passages hoe dan dieren die voor de consumptie gereed gemaakt worden, hoe je die moet slachten. En waarom moet het dan zo ritueel op de, op de rug gelegd en dan met een snede van het mes waar geen druk op uit oefend mag worden in de halsstreek. Wat ja, is de, de reden twee, daarvoor? Er zijn twee redenen voor Ten eerste moet je voorstellen. In de tijd dat die teksten ontstaan zijn... was die manier van slachten die dan in de Bijbel beschreven wordt... Zo ongeveer de meest geavanceerde manier die ze hadden. En uh, volgens de kennis van die tijd... leverde dat ook het minste pijn op voor Aha. het dier. Want als je in het hart gaat prikken... dat gaat nog wel eens mis. Dus die sneden in de hals... Hè, dat je er geen druk op mag uitoefenen... betekent dat het mes wel zo verschrikkelijk scherp moet zijn... dat het er eigenlijk inglijdt. glijdt. Zijn allemaal zaken om voor die tijd het dieren leed zoveel mogelijk te beperken, dat maar is de dat heeft, ene reden dat heeft nog niks met godsdienst te maken toch? nee, dat, precies, en de tweede reden is dat het, uh, het idee dat als je bepaalde zaken voor God apart wil zetten, hè, ritueel of nou uh, mensen of groenten of dieren zijn, dan moet je ze apart zetten dan moet je ze apart behandelen, want die verdienen een andere behandeling, want ze horen bij God dat is een cultisch gebeuren een ritueel gebeuren, voornamelijk bedoeld voor offers in, in de tempel en um, dan krijg je al vrij snel de ontwikkeling dat... Uh, de rituelen die gebruikt worden voor het goddelijke vlees, zal ik maar zeggen, vlees wat voor God bedoeld is, dat je het ook voor mensen zelf van toepassing laat zijn. Want als het vlees voor God op een bepaalde manier behandeld moet worden, dan hmm. zou het natuurlijk voor vrome mensen ook een heel goed idee zijn om het vlees wat ze zelf eten op diezelfde manier te behandelen. Ja. Dat betreft, he, dus uit eerbied voor het heilige, uit eerbied voor God. Maar er staat niet iets van dat een dier bewust moet lijden of zo? Dat... Nee, zeker niet. Nee, nee. Zeker niet. Nee, Ju juist de... niet, want die, die moderne de techniek van slachten. Dat was destijds deze manier dus. Ja, precies. Dat was de meest, een, een meest geavanceerde manier. En ook als je in de, in de Koran kijkt, in de Soera die de koe heet... daar wordt ook beschreven hoe uh, een dier ritueel geslacht moet worden. En alles is er eigenlijk op gebaseerd om het beest zo snel mogelijk dood te krijgen... zodat hij zo min mogelijk hoeft te lijden. Maar ja, de technieken van, een, van, van eeuwen geleden zijn natuurlijk niet de technieken van nee. onze tijd. Dus wij denken uh, er, er anders over. En wij hebben manieren gevonden waarvan wij zeggen... dat is beter voor het beest, want dan lijdt het minder. Ja, nou is het voor Joodsen... Eh... De islamitische gemeenschap een beetje de norm geworden. Is dat dan ja. wel terecht? Ja, daar, daar ga ik natuurlijk in die, in die zin niet over. Een religie dat gaat er niet over, maar is altijd, er wel een mening over? Jawel, het is altijd een ontwikkeling. Hè? Dus, dus een, een religie heeft nooit één uh, vast standpunt, maar dat is altijd een heel proces wat zich over eeuwenlang uit, uitspint. En het idee dat je uh, het goddelijke apart zet en dat je uh, uh, speciale handelingen verricht om het, datgene wat voor God is apart te zetten en dat je het ook voor jezelf op toepassing brengt, vind ik wel een idee waar, een uh, begrijpelijk idee, daar kan ik, daar kan ik wel inkomen. komen. Ja. De, vraag, de vraag is natuurlijk uh, wat je als geloofsgemeenschap in het Westen doet, in een hele andere culturele context dan waarin die teksten ontstaan zijn, of je dan wel of niet uh, vasthoudt aan die oude methode. En er zijn natuurlijk zat liberale rabbijnen en liberale uh, imams die het, het verdoofd slachten zoals wij hier in het Westen plegen... ook uh, daar al lang geen probleem ja. meer in zien. Ja. He, we hebben het hier over, uh, over twee of 3.000 gevallen per jaar... van onverdoofd ritueel slachten. Nou, tegenover tweehonderd of 300.000... Uh, regulier geslachtingen. Maar ja, zelfs in islamitische landen mag het, mag het vaak niet. Hè? Dus dan, die importeren dan weer vlees, begrijp ik, uit Nederland. Maar, maar nu even naar de discussie die nu op het ogenblik voert. Ja. Vandaag is de hoorzitting, het debat volgt dan later. Ja, er vallen termen, de Tweede Wereldoorlog er zelfs bij gehad. Antisemitische, anti-islamitische sentimenten. Ja. Uh, Henk Jan Ormel ja. hoorde ik zelfs over mensenrechten. Wat vindt u van de kant die die discussie uitgaat? Nou, het wordt een hele sterke symbolisch geladen politieke discussie. Hè. Er staat een soort, uh, ja, een soort uh, verlichtingsfundamentalisme tegenover een, een religieus uh, fundamentalisme, tenminste. Zo wordt het vaak dan voorgesteld. En, uh, maar nogmaals, het gaat over een heel kleine groep van slachtingen. Voor een hele kleine groep van mensen die zo bewust religieus met hun vlees bezig is. En dat wordt dan verheven tot een discussie tussen fundamentele rechten voor dieren en fundamentele rechten rechten van de mensen, dat is dan de godsdienstvrijheid. Dus zijn, zijn die 2000 à 3000 gevallen in Nederland per jaar nou reden... om zo'n fundamentele discussie te voeren... die zelfs de grondwetten van onze uh, samenleving mm. raakt. Ik vind het een hoog symbolisch gehalte hebben. Ja, in ieder geval kunnen we vaststellen dat God of Allah het nooit heeft verordend. Dat je het zo moest doen. Dat is duidelijk, hè? Uh, ik zou zelf zeggen dat uh, allerlei voedselwetten inderdaad uh, meer van de kant van de mensen komen ja. dan van God. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Den Haag wil voor Renze overhalen in de stad te gaan wonen. Zo dadelijk hopen we dan toch echt over te zakelen Nou, Mark Robin Visser. Maar we zeiden het ook al eerder en het speelt ook in... Uh, de verkeersinformatie bij de files. Dennis, mooi. Slechte weer in de randstad. Ja, dat klopt. En daardoor staan er meer files in de randstad. In heel Nederland staat er 175 kilometer. Nou, de dagelijkse files in het westen zijn een stuk langer door die buien. Buiten de Randstad, met uitzondering van een paar korte files in Brabant... staan er eigenlijk nauwelijks files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, daar heeft bij knop.MNS Eemnes... een kapotte vrachtwagen gestaan, drie kilometer file. En in de richting van Amsterdam, op diezelfde A1... staat tussen de afrit gooi en Muiden... vier kilometer door een kapotte vrachtwagen. Hier is de reis ook nog dicht. Lange file op de A12 Den Bosch-Amsterdam... tussen Evedingen en Maarsen. Bij Utrecht, 12 kilometer nog, dat komt door een ongeluk. Een tijdje lang waren er drie reistroken dicht, maar de weg is zojuist is weer vrijgegeven. A16 naar Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug, 7 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht op de hoofdrijbaan. En op de A20, Gouda, hoek van Holland, staat tussen Knopend Gouwen... en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Het NOS Radio N-journaal overzicht. Ja, iets vroeger dan normaal, maar dat komt door die verbindingsproblemen... met Den Haag. Hier is René van Brakel. Als Europese politici per se willen dat private beleggers... meedoen aan een tweede steunronde voor Griekenland... dan moeten ze ook bereid zijn de prijs daarvoor te betalen. De operatie brengt zoveel risico's met zich mee... dat het Europese noodfonds verdubbeld moet worden naar 1500 miljard... Dat zegt president Welling van de Nederlandse Bank in een interview met het FD. Ook de Telegraaf had een interview met Welling. Vertrekkende president van de Nederlandse Bank blikt daarin vooruit op de veranderende arbeidsmarkt in Nederland. Nederlanders gaan sneller van werkgever wisselen, maar worden ook vaker ontslagen. En jongeren zullen de komende decennia meerdere malen een heel nieuw vak moeten leren, voorspelt hij. Jarenlang was the sky the limit en liep iedereen binnen, maar die tijd is voorbij. En dat zal zeker de komende zes à acht jaar niet terugkeren, aldus Wellink. Staatssecretaris Zelstra die wil universiteiten afrekenen op het succes van de studenten. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die Dagblad Trouw in handen heeft. Studenten moeten minder vaak stoppen met hun studie, sneller hun diploma halen en meer college krijgen van betere docenten. De universiteiten die de gestelde doelen halen krijgen meer geld. In ruil voor de strengere afspraken krijgen de universiteiten... meer ruimte om studenten vooraf te selecteren. De slagkracht van de Taliban in het noorden van Afghanistan... wordt door het Duitse leger hoger ingeschat dan naar buiten toe wordt gemeld. Schrijft het Duitse blad Bild op basis van interne documenten van het leger. Na een zware aanslag op een panzervoertuig begin juni... zei de Duitse minister van Defensie dat de Taliban in het noorden... zoveel terrein hebben verloren dat ze moeten teruggrijpen... op de slinkse middelen van terreur en aanslagen met springstof. Maar volgens analisten van het Duitse leger... is de Taliban bewust van strategie veranderd. De grootste dreiging zou nu komen van bermbommen. 110 informatica-experts verdienen goudgeld... met het opzetten van een nieuw toeslagensysteem systeem... voor de Belastingdienst, schrijft de Telegraaf. Voor gemiddeld 115 euro per uur werken de Whiskids... aan de software voor de toekomstige uitkering van zorg, huur... en kinderopvangtoeslag. Ze verdienen daarmee zo'n 2 ton per jaar. En dat is meer dan de minister-president. De Belgische justitie onderzoekt de dood van tien Belgische mannen in het Afrikaanse Cameroen. Ze zijn mogelijk vergiftigd door vrouwen die ze via het internet hadden leren kennen. Dat schrijft de Belgische krant het laatste nieuws. Een van de mannen had voor zijn dood nog naar huis gebeld. Hij sprak van grote hoeveelheden lustopwekkende liefdesplanten die hij van zijn toekomstige bruid moest eten. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd... dat er een onderzoek is geopend naar enkele verdachte overlijdens. Houdstaatssecretaris van Defensie, Jack de Vries... wordt directeur bij Hill Nolten. Dat is een communicatie- en adviesbureau... dat de belangen van de Nederlandse luchtvaartindustrie behartigt. Oftewel, het bureau dat lobbyt voor het JSF-project. De SP plaatst vraagtekens bij de overstap van de oud-CDA-bewindsman. De Vries beschikt over de o volgens de partij over vertrouwelijke informatie... waarmee hij de concurrentie van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin... een hak kan zetten. Het staat in de Volkskrant. En de Telegraaf schrijft dat PSV geen gelukkige hand heeft gehad... bij de keuze van het promotiemateriaal om seizoenskaarthouders over te halen... om te verlengen. Onlangs kregen de fans een Folder toegestuurd met de afbeelding van Speler Tjutsjak en de tekst: Ik ben er volgend seizoen weer bij, u toch ook? En tja, niet lang daarna werd die Hongaar natuurlijk verkocht aan een Russische club. zul je het zien, René van Braak over het media over zich. Snel door naar Mark Robin Visser, die de verbinding eindelijk op orde heeft. Wij toch allemaal aan het doen, jongen vanochtend. <laughs> Ja, ik ben niet zo technisch, Marcel. En als het dan heel hard regent, ja, dan gaan bij mij ook gauw al gaan alle lampjes op rood. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik zal er eens naar laten kijken. <laughs> Zullen we maar gauw beginnen, ja. uh, Marcel, als je mij kan horen tenminste. Ja hoor, gaat goed. Goed zo. Uh, ik ben in Den Haag hier, waar het ontzettend hard regent. En hier uh, mogen mensen proefwonen. Uh, wethouder Mannix-Norder staat iedere middag om vijf uur uh, langs de A12... en dan ziet hij met ledenogen aan dat 90.000 mensen... S avonds zijn stad weer verlaten, terug naar hun eigen plek... nadat ze daar de dag gewerkt hebben. Zeg, uh, Mensen kunnen toch zelf ook wel beslissen of ze hier willen wonen of niet? Waarom moet u daar zo'n uh, proefactie voor organiseren? Nou, het is ook zo, mensen kunnen het wel beslissen. Alleen heel veel mensen weten niet dat Den Haag een ongelooflijk leuke woonstad is. Uh, het, het imago van Den Haag is toch heel bepaald door uh, het binnenhof, zeg ik maar. Het strenge binnenhof waar altijd die regels vandaan komen met uh, ja, wat mensen al niet willen tegen demonstreren en dat soort dingen. Maar dat, er, dat andere Den Haag, de gemeente Den Haag, waar je prachtig kunt wonen... dat dat er ook is, dat weten mensen vaak niet. En nou ja, daarom doen we het eigenlijk, om mensen op attent te maken... Uh, ga je nou wonen, uh, als je er ook werkt. Uh, het scheelt een hoop uh, reiskilometers en het is fantastisch wonen hier. Maar dat kunnen de mensen toch zelf ook... wel. En dan was hij weer weg. Nou, dat wordt vervelend. Vanuit Den Haag, het schijnt daar een mooi te zijn om te wonen mark Robin Visser zoekt dat uit en we horen van hem als het de techniek het ooit nog toe gaat laten. En het weer, het werkt ook niet echt mee. mark Robin Visser in Den Haag, hopelijk hoort u hem na acht uur weer. Na acht uur besteden we aandacht eh, natuurlijk aan Griekenland. Daar waar het politiek weer wat rustiger lijkt te worden. Alhoewel, de toekomst van de premier is nog hoogst onzeker en gaat het toch over de schuldencrisis. En we hebben het over de sfeer in de Tweede Kamer. Oppositie- en coalitiepartijen gunnen elkaar het licht in de ogen zo'n beetje niet meer. En het gevolg daarvan is een soort eindeloze stroom van spoeddebatten. Voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet, maakt zich ernstig zorgen. U hoort haar zo dadelijk na acht uur in het NOS Radio In-Journaal. hij voor huur ja, dat we 300 euro per maand. Maar per persoon? Per persoon. Dus ja, 6 per persoon. keer 300. Dus ja. er wordt 1800 ja. euro voor deze kleine. Dat houdt het op euro. Dan kan je een grachtenhuis voor huren. Goedkope Poolse werknemers wonen in dure containerwoningen. Tot onze spijt hebben we nog nooit kunnen verdienen op huisvesting. Hebben we altijd nog geld op toe moeten leggen. Polen. De nieuwe gastarbeiders. Als ik naar uh, Turkse en Marokkaanse migratie kijk zie ik ook arbeidscotters voor toerse Marokkaanse mannen. Ik zie de geschiedenis komt terug. Argos zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Marcel Levy van het AMC over de relatie met PwC.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 extreem leergierig. Maar van wie gaan ze de kneepjes van het vak dan leren? Soms mis je oudere werknemers met ervaring. Bij TempoTeam vinden we dat werkgevers meer gebruik zouden moeten maken van de kennis en ervaring van 45plussers. Praat mee op blijfbezig.nl. Blijf bezig, TempoTeam. Als ondernemer bent u altijd op zoek naar de ja. Hoe kunt u uitbreiden of investeren? En wie helpt u verder? Daarom zorgt de relatiemanager van ABN Amro dat hij de trends en ontwikkelingen in uw sector op de voet volgt. Dankzij dit inzicht ziet hij vaak meer mogelijkheden in uw plannen. Zo vormt hij de gesprekspartner die samen met u de ja kan vinden voor uw financiering. Altijd op zoek naar de ja. Dat is financieren anoniem. Nu nu. ABN Amro, de bank anoniem. Nu nu. Dit is radio 1.